...het afscheid. Bericht voor de kniezen te draaien. De draaien moet zo goed mogelijk bij directeur Klammers. Ja. Ook dat nog. Zeker weer goed want de knieken. Bericht, Ach, uh, zegaks, loop je even naar de onderhoudsdienst en vraag ja, ja. of ze dat elektrisch zijn naar machine en dan mag je 34 sturen. Je zegt dat de vlammen eruit staan, dan komen ze misschien direct. En als dat te lang gaat duren, stel dat de 35 maar was staat. die heb je toch nodig voor de volgende bewerking. Oh, hallo! Gaat draaien. Ja, wat nou weer? lijkt wel een gekhuis vanochtend. Gaat ja, draaien, personeelszaken voor de voetafdist. Pas daar, Heb Hebben jullie even tijd? Eigenlijk niet. Moeilijkheden met de productie? Het is privé tv, Bas. Dan moet je naar personeelszaken, ik ben geen maatschappelijk werker. Ja, maar draaien. Goedemorgen, meneer Bas. Wie? Van Koot, hè? Die vent dan alweer ziek. Ik maak er ook een potje van. Jawel, jawel, maar dan bot ik niet met zo'n man. Nee, ik zeg niet dat hij simuleert, maar ik verdenk dat dat sterk van. Ja, natuurlijk moet je zijn vent extra laten controleren. Als die werkelijkse kreukelig is, dan moeten ze hem afkeuren. Beter in de WHO, als het wij van de kosten opdraaien. Ja, ja, goed. Goed. En uh, houd je hem op de hoogte. Uitstekend. Dag meneer Baars. Zorgen, Draaier. Ga zitten. Zit je het Nee, nee dank u wel, meneer. Want roken ben ik af. Heel verstandig. Ja. Zo, Draaier. Hoe staan de zaken? Uitstekend, meneer. De productielijn loopt volgens schema. Dat is prettig om te horen. Maar dat is ook nodig. De loonkosten stijgen onrustbarend, met als gevolg dat de winst steeds minder wordt. En wat vloeit daar weer uit voort? Lastige aandeelhouders die dreigen hun geld elders onder te brengen. Hm. Misschien hebben ze nog gelijk ook. <tie> Het is alleen jammer dat de arbeiders dit niet willen inzien. Ze moeten weer eens ouderwetse handen uit de mouwen steken... in plaats van zeuren over meer loon- en betere arbeidssituaties. Voor dit laatste begrijp ik niet. Niemand wordt hier moe. Er wordt zelfs voor hun gedacht. Ze moeten blij zijn dat ze mogen werken. Maar dat is er ook al niet meer bij. Als werkloze heb je tegenwoordig een heel goed bestaan. Ik ben het helemaal met u eens, meneer. Zo had er worden te vele debatten gelegd. Goed gezien, Draaien. Maar genoeg hierover. Ik had je voor iets anders nodig. Het gaat over de pensioengerechtigde van de Leeuw. Ja, vanmiddag neemt hij immers afscheid en om de man toe te spreken heb ik uiteraard wat gegevens nodig. Ach ja, daar gaan we de laatste tijd zoveel dat je het niet meer bij kan brengen. Ja, dat is alweer. Ja. Oh, niet dat ik het betreur, integendeel. De gemiddelde leeftijd van ons personeel ligt ik, dan veel te hoog. Je kunt de fabriek eigenlijk het beste vergelijken met een voetbalclub. Als de oudjes het tempo niet meer kunnen volgen, moet er nodig verjongd worden. Ja, dat is ook mijn standpunt, meneer. Als je nou bijvoorbeeld ziet waar wat die, die nieuweling die de plaats van Van der Leeuw gaat innemen... ...er in zijn inwerkperiode al doorgooit, dan kun je alleen maar blij zijn. Nieuweling? Ja, meneer. Ik dacht dat de natuurlijke afvloeiing niet meer werd aangevuld. De afspraak was dat alleen voor het gespecialiseerde werk een vakman aangenomen zou worden... Je wilt me toch niet zeggen dat je als stamper vakkennis nodig hebt? Ja, maar we zitten in de stamperij met een onderbezetting, meneer. En uh, de levertijden zijn erg kort. Onderbezetting? Waarom dan geen mensen overhevelen uit de verspanende afdeling? Daar is een overbezetting. Nou, ah, natuurlijk gelijk, in, meneer. Dat is uh, in de werkbespreking al besproken. Besproken, besproken. Waarom is het dan niet aan uitvoer gebracht? Zo moeilijk is dat toch niet? Nee, wij moeten ons nog eens beraden, meneer. Kijk, het is namelijk gebleken dat een paar draaiers pertinent weigeren... een stampmachine te bedienen. Maar wat zullen we nou hebben... Dat is werkweigeren. Ze kunnen daarvoor op staande voet ontslagen worden. Ik ben bang dat u daar toch te licht over denkt, meneer. Kijk, die mensen beroepen zich erop dat ze als draaier aangenomen zijn... en zich niet verplicht voelen dit werk te aanvaarden. En komt er komt dan nog bij dat ook onder de stampers verzet is. Die staan immers in de laagste loonklasse. Dat houdt dus in dat de ingeleende collega's voor hetzelfde werk... met minstens 40% meer worden beloond. Dan vraag je toch om moeilijkheden. Maar wie is hier nou eigenlijk de baas? De leiding of het personeel? De leiding, meneer. De leiding. U hebt gelijk, maar... Uh... Met onrust is de productie toch immers niet gebaat. Onrust? Dat zullen we dan zeer snel de kop indrukken. Nou, ik geef toe dat die vakmensen hun gelijk wel zullen krijgen. Want zo niet, dan wordt het een vakbondskwestie... en die mensen heb ik liever niet over de vloer. Dan wordt het weer een eindeloze discussie... waar natuurlijk weer de nodige publiciteit aan wordt gegeven. Ja, dan, eh, dan zouden we de stampers onder druk moeten zetten... Ten slotte is het een stelletje ongeschoolde mensen... dat door de eerste de beste krullenjongen vervangen kan worden. Ik denk niet dat we het onder de stampers moeten zoeken, draaien. Deze mensen zijn misschien onschuldiger dan je denkt. Dat begrijp ik niet, meneer. Ja. Maar beste Draaier, denk nou eens na. Geloof je nou echt dat ongeschoolde mensen... die toch al zo kwetsbaar zijn zo'n initiatief nemen? Ze kunnen dan dom zijn, maar zo gek zijn ze vast niet. Nee... Ik weet zeker dat deze mensen gebruikt worden door de een of andere oproerkraaier. En jij als werkplaatschef zou dat moeten weten. Uh, ja, dan... Uh, dan zou dat... Uh... Haksteen, de machinesteller, moeten zijn. Het is me de laatste tijd opgevallen dat hij zich nogal met die mensen bemoeide. Hij schijnt nogal politiek actief te zijn. Ik heb hem zelfs is hij de stad voorop in een demonstratie zien lopen. Ja. Maar voor de rest, meneer, moet ik zeggen dat het een uitstekend vakman is. Het afstellen is voor hem lezen en schrijven. Ik zou haast uh, zeggen dat we deze man toch, toch slecht kunnen missen, hoor. Als dat zo is, moeten we natuurlijk van zijn kennis profiteren. En dat kan. Maar dan moeten we hem wel monddood maken. Ja, ja ik denk dat ik wel weet waar u uh, heen wilt, meneer. Van een goede werkmeester had ik ook niets anders verwacht. Ik zal zo spoedig mogelijk maatregelen nemen. Het is trouwens in de Commissie voor Motivatie en Discipline al aan de orde geweest... om het toezichthoudend personeel uit te breiden. En nu ik toch uit de school aan het klappen ben, wil ik je nog iets toevertrouwen. Als het zo doorgaat, zullen we binnen een jaar moeten reorganiseren. En je weet wat dat betekent. Nee, nee, je hoeft niet te schrikken, draaien. het is gelukkig nog niet zo ver. Als er keihard gewerkt wordt, kunnen we de concurrentie aan. En dan kan het met een sisser aflopen. Wat ik van jou nou vraag, moet je dus slechts zien als een voorzorgsmaatregel. Leg een lijst aan van mensen die je best zou kunnen missen. Daarbij denk ik aan mensen van 55 tot 60, de regelmatig zieken en uiteraard de revolutionaire. Het zal waarschijnlijk niet zo moeilijk voor jou zijn deze lieden te onderkennen. Ik dank u voor het... Uh... In mij gestelde vertrouwen, meneer. Ja, zo is het wel goed. Laten we nu dit onderwerp laten rusten en overgaan tot de huilen van de dag. Uh, waar had ik je ook weer voor laten komen, Keel? Eh uh, het de... afscheid van van de leven, meneer. Oh ja, ja, natuurlijk. We waren ook helemaal afgedwaald. Ja. Hoe lang is hij eigenlijk bij ons in dienst? Hoe lang? Ja, dat vraagt hij wat, meneer. Misschien uh, 15 jaar, het kunnen er ook wat winter zijn. Ah, misschien heb ik niets. Ik moet over exacte cijfers kunnen beschikken. Nou ja, dat uh, vraag ik wel op bij personeelszaken. En wat heeft die van de Leeuw eigenlijk voor het bedrijf betekend? Als ik je goed begrepen heb, was je over zijn productiecijfer niet zo tevreden. Ja, dat klopt meneer. Ja. Ja, kijk, hij, hij was wel ijverig, hij ging de hele dag wel door, maar dat resultaat liep niet parallel met zijn ijver. Misschien was kwaliteit voor hem belangrijk, hè? Wanneer maakt dat grapje? Grapje? Ja. Hoe kom je daarbij draaien? Wel, wanneer omdat de kwaliteit van een stampproduct afhankelijk is van de kwaliteit van de stempel. Als de stempelmaker een goed stuk gereedschap aflevert, kan niks misgaan. De stamper hoeft alleen maar op het betaal te trappen en uitkijken dat hij er niet met zijn vingers onderkomt. Ach ja, natuurlijk. <lacht> Beschouw het maar als een domme overheid. <lacht> Bovendien is het niet zo belangrijk. Het zou me beter uitkomen als ik iets meer wist van zijn privéleven. Zoiets doet het altijd en voor de rest zal ik zoals gewoonlijk de gevoel gesnaar bespelen. Ja, bij dit soort afscheid hoort nu eenmaal ontroering. Hm? In al die jaren heb ik menige traan zien plengen. Ja, ja. De meesten kunnen van emotie zelfs geen dankwoord uitspreken. <laughs> Ach ja, de meeste arbeiders zijn toch al niet zo wel te uh, Meneer, hm? over zijn uh, hobby... Uh, zijn hobby heb ik zijn collega zelfs gepolst. Hij schijnt bezeten te zijn van legpuzzels. Oh. Ja, ja, dan ja, zegt heeft hij zelfs de wanden van de kabels mee bekleed. Merkwaardige <laughs> liever bereik. Ja, nou oh ja. Oh ja, het is er eens iets waar ik rekening mee kan houden. En verder nog iets? Uh. Nee, nee meneer, nee. Het was een eenzelfde man. Nee, dan moet al weinig wel met Meneer heren, mag ik even stilte om onze directeur, de heer Lammers, de gelegenheid te geven om onze scheidende collega's toe te spreken? Mag misschien die muziek even uit, alstublieft? Nou, Dank u wel. Het woord is aan de heer Lammers. Geachte heer Van der Leeuw. Toen ik enige tijd geleden het lijstje van onze scheidende medewerkers doornam en zag dat ook uw dag naderde, toen dacht ik, jammer, nu moet u niet denken dat ik het u niet gunde, want als er één is die rust verdiend dan met u het wel. Nee, mijn spijt hield alleen maar verband met uw goede verdiensten. In de 16 jaar dat u in dienst was, hebben wij u leren kennen als een prettige collega en een uitstekend vakman. U hebt zich ontpopt als een man met veel ervaring en een gerijpte eigenschap van nauwkeurigheid, bedachtzaamheid, loyaliteit en verantwoordelijkheidsgevoel. Wij waren er trots op een man met zoveel talenten in ons midden te hebben. Daarom is het zo jammer dat aan dit alles een einde is gekomen. Want juist de ouderen zijn de pilaren die onze ondernemingsvragen. Dankzij mensen zoals u is ons land tot een welvaart gekomen die door welk land dan ook niet of nauwelijks wordt geëvenaard. Mensen zoals u hebben wij vooral nodig om hetgeen wat we hebben opgebouwd te kunnen behouden om het ondernemersklimaat, dat helaas de laatste tijd in het gedrang is gekomen, weer uit de impasse te halen. Door keihard werken en de bereidheid een offer te brengen, zullen we elke concurrentie het hoofd kunnen bieden. Geachte van der Leeuw, morgen zit er een ander achter uw machine. Een jongeman die begint waar u geëindigd bent. Ik ben ervan overtuigd dat hij in die paar weken dat hij bij u stond, zoveel geleerd heeft, dat hij met het volste vertrouwen zijn carrière zal beginnen. Dat hij het moeilijk zal krijgen om een man als u te doen vergeten, is echt mijn diepste overtuiging. Geachte van der Leeuw, het werk heeft voor een groot gedeelte uw leven gevuld. Wellicht valt het u moeilijk een bestemming te vinden voor de leegte die nu voor u ligt. Gelukkig hebt u een hobby die veel geduld, dus ook veel tijd vraagt. Het is mij dan ook een groot genoegen u namens de directie deze kolossale doos te overhandigen. Het is het geschenk dat ieder personeelslid binnenkort bij ons jarig bestaan mee naar huis krijgt. Maar... ...dat wij u, vooruitlopend op dit heugelijke feit... ...bij deze bijzondere gelegenheid willen aanbieden. Ik mag u wel verklappen dat deze doos gevuld is met vijfduizend stukjes... ...die aan één gelegd een fraaie afbeelding van ons bedrijf te zien zullen geven. Wij hebben ons voorgesteld... ...dat wij u hiermee een beetje door die overgangsperiode konden heen helpen. U zult u in de uren dat u ermee bezig bent nog een beetje bij ons voelen en aan ons denken. Maar dat is nog niet alles. We blijven u verwennen. Namens de directie en uw collega's bied ik u deze enveloppe aan. Wij hopen dat u en uw vrouw voor de inhoud een nuttige bestemming kunnen vinden. En natuurlijk vergeten we mevrouw van der Leeuw niet. Uit waardering voor de manier waarop u uw man in zijn arbeidsperiode terzijde hebt gestaan, bied ik u deze prachtige bloemen aan. Ik wens u beiden nog veel geluk en een goede gezondheid in uw nieuwe levensfase. Laten wij gezamenlijk drinken op onze scheidende collega. Die, uh, zo van der Leeuw, hoe voelt u zich nou? Echt ja. een beetje nerveus, geloof ik, hè? Als u er tegenop ziet om nog iets te zeggen, het hoeft niet Anders houdt u het maar kort. Ik zal het proberen. Nee. Goed zo, goed zo. Het lijkt me met het beste dat u maar direct door de zure appel heen blijft. Hm? <kliek> uh, heren, mag ik even stilte geven? De heer van der Leeuw wil nog graag een kort woord tot ons spreken. Het woord is aan.. Van der Leeuwen. Geachte aanwezigen. Als meneer Lammers voor, in plaats van na zijn toespraak, mij had gevraagd of ik ook nog een woordje wilde spreken, had ik ontkennend geantwoord. Niet omdat ik mij daar niet toe in staat voel, maar om de dood eenvoudige reden dat ik deze bijeenkomst liefst zo gauw mogelijk beëindigd wilde zien. Maar naarmate de heer Lammers met zijn mooie woordencyclus vorderde, begon ik van standpunt te veranderen. Mijn passieve houding sloeg om in een verlangen hier niet zonder gesproken te hebben weg te gaan. En misschien zijn mijn woorden minder fraai gevormd, maar daarvoor zijn ze dan ook niet tevoren op papier gezet. Mag ik dezelfde aandacht en stilte als bij meneer Lammers, alstublieft? Maar zijn ze daarom minder waar? Ik durf in alle oprechtheid te zeggen dat ik mij over sommige uitspraken van onze directeur heb verwonderd, omdat ik nogal aan de oprechtheid daarvan twijfelde. Om te beginnen vond hij het jammer dat ik het bedrijf ging verlaten. Dat dit in strijd is met zijn eigen opvattingen, bewijst het feit dat in de enkele reorganisaties die in dit bedrijf plaatsvonden, het juiste ouderen, de gebrekkigen, de veelvuldig zieke en de felste voorstanders... van een vernieuwde bedrijfsdemocratie waren... die aan de kant werden gezet. De volgende onwaarheid was... dat hij mij schetste als een uitstekend vakman. Terwijl hij toch weet... dat het werk van een stamper... door de eerste de beste gedaan kan worden. Bovendien wordt een uitstekend vakman... naar zijn kwaliteit beloond. En van een stamper in een van de laagste loongroepen... kan dit niet gezegd worden... In één ding moet ik meneer Lammers echter gelijk geven. Namelijk dat door mensen zoals ik, dus de arbeiders, ons land tot welvaart is gekomen. Alleen achter dat woord welvaart zet ik wel een groot vraagteken. Ten opzichte van de jaren dertig lijkt het aannemelijk. was een tijd van grote armoede die uiteindelijk ten koste van miljoenen doden werd opgegeven. Toen het puin en de doden waren geruimd, begonnen we de race naar een economisch hoogtepunt waarvan de resultaten verborgen liggen in de kluizen van de Zwitserse banken. We gingen een stormachtig tijdperk tegemoet. We waren bezield van één gedachte. Wat kan ik eraan verdienen? In onze ijver begonnen we ook nog eens te morsen met lood, kwik, zwavel, koolmonoxide. Joegen de gewassen met puur vergifte grond uit. Kippen, werden als fabrieksarbeiders in broedmachines gezet en de eieren van de lopende band opgeraafd. Het vee werd met smerige preparaten supersnel slachtklaargemaakt. De techniek stond voor niks. Chemische ziekteverwekkende bedrijven waren geen beletsel. Trouwens, de medische wetenschap stond ook niet stil. Voor elk vergif vond men een tegengif. En men wist de gemiddelde leeftijd omhoog te brengen. Maar terwijl er aan het lichamelijk welzijn werd gesleuteld, begonnen de stoppen van ons geestelijk vermogen door te slaan. Steeds meer mensen raakten overspannen. Agressie, verbittering en verslaving namen hand over hand toe. Het grote ongenoegen over ons maatschappelijk bestel begon zich kenbaar te maken. Maar de techniek rolde voort. Mensen werden vervangen door machines, en de arbeiders werden er een verlengstuk van. En zo gingen ze zich ook voelen. Wie ziek werd, kreeg minder aandacht dan de kleinste storing aan het apparaat. En om het stomme eentonige werk wat meer aanzien te geven... begon men de geautomatiseerde mens fraaie etiketjes op te plakken. De machinebediende werd opeens operator, de werkste interieurverzorgster... en de corvéeer, medewerker in de huishoudelijke dienst of nog fraaier... Milieuwerker. Maar het werk bleef eentonig en de beloning werd er niet fraaier op. En we noemden dat hoogconjunctuur, maar we vergaten te leven. We hebben gejaagd, geproduceerd, de winst en het voedsel slecht verdeeld. We dachten iets op te bouwen, maar wat uit onze handen kwam was puin. We hebben koortsachtig voor onszelf gewerkt en de samenleving vergeten. En meneer Lammers hier noemt dit welvaart. Een voorbarige veronderstelling. Even voorbarig was zijn angst, of die nog gemeend was of niet. Voor de tijd die nu voor me ligt. Hij noemde het leegte. Ik kan hem geruststellen. Want de leegste periode ligt hier. Hier, in deze fabriek. Wat ik maakte... Of liever wat de machine maakte. Was een klein onderdeeltje van een groot geheel. Ik wist niet waarvoor dat diende. Dat was ook niet nodig, oordeelde men. Er werd immers voor mij gedacht en er werd voor mij besloten. Werk dus zonder initiatief en zonder perspectief. De belangstelling voor de mens van de leeuw was nihil. Zijn identiteit bestond uit een tijdkaart met daarop een nummer. Geachte collega's. Als morgen voor jullie de aanvangstijd zij wordt gegeven, ben ik er niet meer bij. En ik prijs mij daar gelukkig om. Het is alleen jammer dat je er eerst 65 jaar voor moet worden. Velen van ons halen dat niet, om welke reden dan ook. Vanzelfsprekend zal ik aan jullie denken. Dat ik daar een legpuzzel voor nodig zal hebben... ...lijkt mij hoogst twijfelachtig. Ja, zelfs onwaarschijnlijk. Ik wens jullie... ...nog veel sterke... ...en strijdbaarheid voor de jaren die nog voor je liggen. Maar vooral ook... ...wijsheid. Een simpele wijsheid... ...van een oud gezegde... ...die velen van ons al vergeten zijn. Namelijk... ...werk... Om te leven. Maar leef niet. om te werken. Ik dank u. Meneer Van der Leeuw, ik moet helaas afscheid van u nemen. Er wacht mij nog een belangrijke vergadering. Mevrouw de Van der Leeuw. Bericht voor de heer Klaaier. De heer Draaier wordt verzocht voor een dringende werkbespreking naar hal B te komen. Herhaling, bericht voor de heer Draaier. De heer Draaier. U hebt geluisterd naar het afscheid, een luisterspel geschreven door Wim de Vries. Personen Van de Leeuw Wim Kauenhoven directeur Lammers Paul van der Lek, werkmeester draaier Jan Borkes, omroepster Joke Rijtsma Hagelen, enkele stemmen uit de werkplaats Kees van Ooyen en Hans Hoekman, regie Ab van Eyck.